in Berlijn. Daarbij kwamen twaalf mensen om het leven. Amri werd een paar dagen later doodgeschoten. De hoofdverdachte zou zijn dood willen vergelden. Op een tentoonstelling in de Nieuwe Kerk in Amsterdam... is een kunstwerk van de wereldberoemde kunstenaar Jeff Koens gesneuveld. Eén bezoeker raakte een grote glazen bol aan. Dat onderdeel was van een kunstwerk en de bol viel toen stuk. Het gebeurde op de laatste dag van de expositie.